In de Randstad is het de A2 richting Amsterdam. De weg bij knooppunt Amstel afgesloten richting het centrum. Dat komt door een ongeluk. En op de A12, de Haag naar Utrecht, is een ongeluk gebeurd bij Soetermeer Centrum. Daar staat inmiddels 2 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, goedemorgen, het is uh, zaterdag 10 december 2011. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, de techniek vandaag is uh, in handen van onze goede, vertrouwde Pascal van der Beek. En de redactie voor dit programma is gedaan door Yvonne Roosendaal en El Jansen. Voor de koffie vandaag hebben we Ellen Koper. Als u gezellig langs wilt komen bij het programma, dan kunt u gezellig even kennis maken met haar. En aan onze bar een lekker kopje koffie nemen, jawel. Uh, de presentatie vandaag is in handen van, uh, van Donderd Grebber. En Kort Draaier. Ja, Don. Goedemorgen. Goedemorgen, Cor. We lijken wel een Turkse vliegmaatschappij. Cor en Don. Ja, dat is uh, altijd heel toepasselijk. Uh, nou ja, we zijn, we zijn in ieder geval opgestegen. We zijn opgestegen en we zijn uh, in volle vluchten gaan stijgen. Ja, en we, we gaan tijdens de vlucht vandaag een uh, amusementsprogramma uh, brengen, denk ik. Ja, en uh, het is in stabiel weer, heb ik gezien in het, ja. uh, in het uh, overzicht. Er zijn ja. geen uh, onweerswolken en andere nadigheden op de... Op de, op de vlucht, alleen nee. ja, we hebben wel wat gehoord natuurlijk over het bestemmingsplan Middenboulevard, maar daar hebben we nog niet over. Ja, daar speelt nog wat, maar dat komt in een volgende aflevering denk, ja. denk ik wel. Waar gaan we vandaag over praten, Cor? Ja, we gaan uh, als eerste uh, zometeen eventjes het, uh, het hebben over uh, het anbouwkoor voor Anker, heb ik begrepen, want ja de planning die wijzigt hier waar je bij staat. Uh, Wim de Vries en uh, Joke Luijks, die gaan iets vertellen over hun concert. Ja. De uh, komende week gaat dat uh, er zijn. Ja. En uh, daarna gaan we praten met uh, Jelle Atema... en de continuing story over het uh, Geluid- en Beeldmuseum. Ja, de never-ending story ja. over het uh, belden En daar zijn wat ontwikkelingen in. En uh, ja, we hebben het al kunnen horen, waarschijnlijk in de, in de, in de pers kunnen lezen... dat het niet in zandvoort gaat gebeuren. Maar goed, dat ja. horen we straks. En als uh, Jelle hielen heeft gelicht... Uh, er wordt zijn plaats ingenomen door uh, wethouder Andor Sandbergen. Die het een en ander gaat vertellen over het ecoduct. Wat wij uh, over de Zandvoedselaan uh, mogen verwachten vanaf ja. maart, april. Volgend jaar gaan ze beginnen ongeveer. Is het dan ecoduct of recroduct? Ik, ik zou, dat gaan we, een vraag gaan we gaan vragen, vragen. Ja, ze ja, ja, ja, ja. Dus waren wat, uh, wat, wat voetangels geloof ik. Ja, ja zeker. Uh, en na Andor uh, krijgen we Dol Schuurmans, wijkagent in Zandvoort. Uh, ik, in mijn tekst staat eigenlijk niet waar. Dat gaan we hem even vragen. Waar hij de wijkagent is. Ja. Misschien centrum. Ik, ik, ik ken wat wijkagenten, maar Dol Schumans ken ik nog niet. Gaan we eens dus even ja. vragen. En dan vooral over de inbraakpreventie met de, de kerstdagen. Ja, geen deuren open laten staan als je op vakantie gaat naar uh, Verland. Of een ja. uh, leuke reis gaat maken. Ja. Maar goed, dat is, uh, hij gaat er alles over vertellen. Ja. Nou, dan hebben we om een uur of elf hebben we even een onderbreking met het, uh, met het nieuws. En na het nieuws komt Gert van Kuik. Ja, van Kuik gaat iets vertellen over de decemberactie van Zandvoort. Ja, nou. de winkelier. Het is uh, totaal anders dan de jaren ervoor, heb ik begrepen. Ja, ik heb al begrepen er hangt al kerstverlichting uh, die af en toe naar beneden dondert, maar <laughs> dat is hier wel de verhaal. Ja, ja, het Winterwonderland is al begonnen. Dus. Ja, Winterwonderland uh, <laughs> is inderdaad aan de hand. Ja, vervolgens hebben we dan uh, Marcel Meijer. Die gaat iets vertellen over uh, de babbelwagen. Ja, mijn favoriete activiteit in Zandvoort. Ja, dat is leuk. Ik, ja, uh, als dat ik kan, dan, dan ga ik ook kijken. Oh, ik ook. Geweldige avond. Altijd. En Dat is uh, ja, vanavond, weer, heb ik begrepen. Ja. ja, ja, ja. En we, uh, we gaan eruit met uh, Marion Schouten. Die uh, zoekt sportmaatjes voor mensen die wonen in, uh, in woningen. Die staan onder het beheer van het Rijksinstituut voor Begeleid Wonen. Oh, staat daar net voor. Ja, ja RIBW. Ja, en ja. Uh, daar gaat ze ons alles over vertellen. Wat voor soort maatjes er gezocht worden. Maar ook wat voor soort mensen nou onder dat regime vallen. Dat, uh, ja, nou, ben ik Daar komt al een, uh, een uiterst komt... imposante man binnen. Ja, de politie. Goedemorgen. De politie. U bent heel veilig als u komt bij Hotel Hoogland. Want de politie is aanwezig. ja. We gaan beginnen met een, een stukje muziek en een klein beetje in de sfeer van uh, zo'n onderwerp van Strakjes, uh, uh, Beeld en Geluid, een, een nummer wat zeker op de geluiddragers van destijds is gedraaid, Rolling Stones, Angie. Stones. Mooie muziek, heel melodieus. Wat ook melodieus uh, zal gaan zijn, is uh, straks het optreden van uh, het Ambo-koor. En we hebben hier als gast uh, Wim de Vries en Joke Luiks. Welkom. Graag gedaan. Nou? Uh, om daarover te praten. Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, ja. barst maar los. Uh, het AMBO-koor. In, in de eerste plaats, de AMBO is de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Heel goed. En die ja. hebben in Zandvoort een koor. En uh, afdeling Zandvoort heeft dus een eigen koor, wat, uh, wat vleden jaar dus 40-jarig bestaan heeft gevierd. Wow. Ja, dus dat is al heel lang uh, bekend in Zandvoort. En uh, Ja, we hebben heel veel plezier en, uh, in het zingen. Ja. En, Hoeveel leden hebben jullie? Uh, ik heb het even geteld. Ik heb de, net van de week de nieuwe ledenlijst gekregen. We hebben 30 leden nu op wow. dit moment. Een beetje, een dus, aantal mannen, vrouwen? Uh, ik heb uh, drie tenoren uh, en vier bassen. Oh, ja. Dat is en dan, uh, de rest is dan verdeeld onder de sopranen en de alten. Ja. De altengroep is ietsje meer dan de sopranen. Dus ja. Ik zou ja. zeggen, mochten er nog mensen zijn die gezellig willen zingen, kom gezellig. Ja. Ja, tenoren zijn ook moeilijk te ja, krijgen. Ja, tenoren dat zijn... Echt... mannenkoor, uh, heb ik dat gehoord? Ja, tenoren, tenoren moeilijk zijn moeilijk te, te krijgen, ja. ja. En niet? vooral in een mannenkoor zijn de eerste tenoren, de hoogste partijen, dus, uh, moeilijk te krijgen. Die, uh, die moeten hoog kunnen zingen. Ja. Ja. Goed, maar jullie zijn behoorlijk gezegend dus met een verscheidenheid in, uh, in stemmen? Ja, absoluut, ja. En daar gaan jullie mee optreden? En, ja, wij hebben aanstaande woensdagmiddag, de 14 december, een uh, groot kerstconcert. Of een, een, we hebben het een midwinterconcert genoemd. Omdat voor de pauze doen we allemaal een beetje algemene liederen. Ook ietsje in de kerstsfeer. En na de pauze wordt het gewoon echt kerst. Oké. Okay. Dus, en jou ook hoe vaak per week. Uh... Repeteren jullie? Nou, wij, wij, wij repeteren om woensdagmiddag van 2 tot 4 ongeveer. En het is één keer in de week. Maar als we een Elke concert week. hebben, ja. dan, dan doen we wel eens wat meer en dan komen we wat vaker bij elkaar. Ja, En waar repeteren jullie? Want achter, gemeenschapshuis in het jeugdhuis. Achter de protestante kerk? Ja, achter de kerk. Ja. Uh, nou, daar, daar kunnen wel zoveel mensen in dat, uh, die oh, ruimte. dat kan heel erg makkelijk. We vinden het een tirante ruimte eerlijk gezegd. Het ja. is een mooi ja. en Hoe moet ik me dat voorstellen? Is, de, is daar een pianist bij? Is er begeleiding bij? Nee, dat doet Wim de Vries allemaal. En de, de, alleen bij de concerten en bij de repetities voor een concert komt Theo Wijnen erbij. Want dat, een dirigent, denk ik, kan dat niet allemaal alleen. En, en dirigeren en de muziek erbij. Dat gaat niet. Nee. Uh, en de begeleiding is piano? Ja. ja. Ja. Ja. Dus bij de repetities, Wim... Schreeuwen. Ja, dan, uh, dan probeer ik de, de pianopartij zo goed mogelijk uh, mee te spelen. En dan uh, ook uh, aangeven wanneer uh, de koorleden in moeten vallen met een, met een lied. Hè? Ja, ja. Dus uh, ik, ik studeer het ook allemaal in. Ook uh, qua taal en, en qua noten allemaal. Ja. Dus uh, ja... Nee. En wie kiest het repertoire? Uh, dat beslissen we eigenlijk met het, met het bestuurtje en de dirigent eigenlijk samen altijd. De Van, leden hebben ook nog wat in wat Ja, ik, heb altijd, ik zeg altijd tegen de leden, als u nog wat uh, leuks uh, hebt, uh, een lied, dan uh, kom er maar mee. En dan kunnen we altijd kijken of ja. we dat uh, op het repertoire kunnen zetten. Ja. Als je dan nou bijvoorbeeld kijkt naar het uh, Zandvoorts uh, dat is, is dat een andere leeftijd? Maar is het nou zo dat als je dan, dan bij zit en je bent dan boven een bepaalde leeftijd, dan kun je ook zingen bij jullie of hebben jullie geen leeftijdsgrens? Uh, het Ambo-koor is van uh, leden vanaf 50 jaar. Vanaf 50 jaar mag je ook lid worden van de Ambo Nederland. Ja. En uh, Dus vanaf 50 jaar uh, mag, je, mag je bij het Ambo-koor. Uh, het zone wat ze dan zingen bij het andere koor is, is natuurlijk een beetje ja, wat anders misschien. Bij het mannenkoor? Ja. ja het ja. mannenkoor-repertoire is heel anders dan ja. een gemengd koor-repertoire. Ja. Ja. En, en hoe komen jullie nou aan al die uh, liedjes die jullie dan zingen? Uh, wij zijn aangesloten, het ambo -koor is aangesloten bij de LOFOC, de Landelijke Organisatie voor Oudere Koren. En uh, dat is gevestigd in, in Brabant. En uh, deze organisatie heeft een hele grote bibliotheek waar wij uh, ook de liederen van kunnen lenen... En uh, zodoende zijn ook de BIMA stemmeraarrechten dan uh, gewaarborgd. Ja, ja, dat heb je natuurlijk ook, ja. He, nou, uitvoering. <laughs> ja, dus. Uh... Um, jullie gaan optreden dan, hè? Ja. En waar doen jullie dat dan? In dat... ingebouwde krocht. Ingebouwde krocht? Ja, aankomende woensdagmiddag, ja. Oké. Okay. Ja. En dat is toegankelijk voor. Voor iedereen. Voor iedereen die wil komen. Die en graag wil luisteren. Ja. En, en dat kost ook nog wat geld om binnen te komen? Ja, dat kost uh, niet zo heel veel. Maar uh, we vragen 3,50 euro per persoon. En daar zit ook nog een kopje koffie of een kopje thee bij in. Nou, dat kost al bijna tegenwoordig 3,50. Ja, dus, dus, <laughs> dus, uh, dat schiet behoorlijk ja. op. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Joek, ik ben een beetje nieuwsgierig. Heb jij het programma toevallig bij de hand? Ja, wat, jullie, ja. wat jullie gaan zingen daar? Ja, we zingen uiteraard ook, wat in het begin de opzet was, de gezamenlijke kerst, kerstliederen. Want dat de mensen die er komen willen dus ook graag meezingen. En daar zit wat bij. En dan hebben we Noem eens dus, wat titels. Nou, we beginnen met Komt Alle Tezamen. Ja. Dat is natuurlijk een... Bekend. Een, een bekend ja, aller, en Stille Nacht zit erin. En dat, dat zijn dus wel de, de bekende liederen, maar ze krijgen ze ook nog voorgegeven aan een, met een papiertje. Oh, de tekst dat ze mee kunnen zingen gedeeld, ja, ja, ja, de tekst wordt wel uitgedeeld. Want ze, de leeftijd die er komt is toch ook wel wat ouder. Want het is woensdagmiddag. En het is ook al eigenlijk vanaf het begin opzet geweest dat er voor de ouderen wat zou komen. Dus dan kunnen ze meezingen en dan zingen wij verder. Als maar ja, wij zijn van gehoord. een generatie die het op school nog heeft geleerd. Wij ja, ja, oh, ja, hebben die, die het nog geleerd. Ja, ja. En ja, tegen, ja. Juist, ja, kan ook niet weer... te kijken in mijn generatie, hoor. Ik <laughs> ja, doe jou echt niet. <laughs> Ik kan me wel iets herinneren van vroeger, maar zoals jij les hebt gehad. Nou, maar de kerstliederen ja, ken je dus eigenlijk op allemaal Op de lagere wel, school, bij meester uh, Dees, moest nee, dat. geen kerstliederen thuis ook. Ja, ja. Nee. op school hebben we nooit uh, echt kerstliederen gezongen. Nee. Nee. Maar we zijn uh, vorig jaar begonnen dus met, met uh, een, een kerstmiddag te organiseren voor de ouderen. Uh, van Zandvoort en dat was zo'n succes en het bleek na afloop dus dat we vragen kregen van goh, doen jullie dat dan volgend jaar weer? Want het was zo gezellig en dus vandaar dat we dit jaar uh, dat weer uh, organiseren. Joke, ja, je was zo lekker op weg met kerstliederen, daarnaast nog andere soort liederen? Ja, we zingen eigenlijk van alles. Van, van, ja, maar die woensdagmiddag. Losse, oh, die, nee, woensdagmiddag zijn we dus, nu zit welkomen, we zit er dan ook bij. En dan zingen we, uh, ja, zomaar even een losse greep. We beginnen met ons uh, tegenwoordige lijflied met uh, Aya Nagena. Dat is een Zuid-Afrikaans Zuid lied, waar ja. Wim dan de solo uh, mee doet. En dan Engelse liedjes en het uh, Ave Maria wordt weer gezo wordt gezongen. Ja. Dus ook met twee van onze eigen mensen die solisten zijn. Mooi. Dus we Mooi. zijn uh, heel rijk in, in ons uh, repertoire. Hè? Ja. Ja. Maar ja, dus woensdagmiddag kunnen we kerstliedjes verwachten, maar ook nog wat andere liedjes. Eerst... Voor, voor de pauze zingen we onze gewone, ja. de, de gewone dingen. En na de pauze is het echt kerstliedjes uit, uit uh, Engeland en uit Italië en zo. En, en dan de Nederlandse natuurlijk erbij. Ja. Ja. Goed, ik denk dat we voldoende weten. Ja, want ik denk ook dat het wel uh, nog even belangrijk is om even aan te geven... ...dat de donkere dagen voor kerst is met name natuurlijk voordat oudere mensen... Uh, toch soms wel een beetje een pijnlijke periode als ze ja. als als toch alleen zijn ja. en dit soort evenementen die jullie ja. organiseren, die zorgen er dan toch weer voor dat mensen wat meer bij elkaar komen ja. en dat ze dan die donkere dagen wat minder als donker ervaren, omschrijf ik dat goed? En dat het, ja, dat het gewoon even een, een gezellige paar uurtjes zijn voor de oudere mensen van ja. Zandvoort en uh, ik hoop dat de belbus ook nog rijdt en zo, dus dan ja, dat kan dat het dan allemaal ook. geregeld worden en uh, mensen zijn van harte welkom en als het mag wil ik nog even wat telefoonnummers doorgeven ja, om uh, ja. eventjes dat de mensen kunnen bellen. Uh, de ene telefoonnummer is uh, mevrouw Paap, Paap, en dat is uh, 5715168. En het andere is van mij, van Wiem de Vries, 57168. 1, 3, 9, 4, 9. Daar kunnen de kaarten op besteld worden. En de kaarten en... kunnen ook aan de zaal en, nog... Ja, uh... ook aan de zaal uh, besteld worden dan, of ja. gekocht worden. Goed. Maar. Nou, dat uh, is heel duidelijk allemaal. Ik hoop dat het helemaal bomvol zit daar. En uh, dat het een hele leuke middag wordt. Dat zal vast en zeker, ja. Ik, ik kan niet toezeggen dat ik kom kijken, maar als ik de een gaatje zie, dan kom ik even ja. langs. En het begint om half drie... ...begint het en de zaal is open om twee uur. Kijk, de dranghekken vanaf twee uur. <laughs> ja, en de koffie is warm. Ja. Oké. Okay, Theo heeft de koffie warm. <laughs> heel erg bedankt voor jullie komst. <laughs> Oké. Okay. Ja, ook Heel erg bedankt voor het komen. Ja, prima. Om alvast een beetje in de stemming te komen... ...gaan we een kerstliedje draaien. Oh, ja, ja, ja. Oh Van een elfjarig meisje. Oh, wat leuk. Bianca Ryan, die daar een contest heeft gewonnen in Amerika. En het liedje heet... Why Couldn't It Be Christmas? Nou, wat een keel heeft dat meisje zich. Ongelooflijk, kan wel voor begrijpen dat ze gewonnen heeft, ja. Nou, in ieder geval aangeschoten aan tafel is, uh, is Jelle Attema. Jelle, welkom. Dankjewel, Cor. Jij, jij, jij zit hier voor het uh, <coughs> verhaal van het Belte het Never Ending Story hier in Zandvoort. Ja. ja. En uh, ik zie dat jij een uh, mooie tweede plaats hebt uh, gekregen in de categorie Verzamelaars boven de 18 jaar op de Verzamelbeurs in Utrecht. Ja, dat klopt. Ik was uh, tot mijn verbazing, moet ik zeggen, genomineerd en ik moest mij daar melden. En tot mijn nog grotere verbazing uh, ja, was er een, uh, een tweede plek. en Dat was helemaal officieel uitgereikt door Jacques D'Ancona en zo, dus het was, het was helemaal menes eventjes. Ja. Het was dus niet zo dat er niemand was, maar je was echt, echt gekozen? Ja, ja, ja, blijkbaar, blijkbaar wel, ja. Ja, Jacques D'Ancona, heb ik ook nog in Zandvoort gewoond, hè? Klopt, ja, inderdaad. Ja. Daar hebben we het ook nog even over gehad trouwens. Ja. Oh, oké. Okay. Um, maar uh, het is natuurlijk zo dat jij dat niet, niet zomaar krijgt. Want jij verzamelt al heel lang allerlei apparatuur. En dat gaat met name om apparatuur waarmee je oude geluidsdragers kunt afspelen. Wordt wel eens verward, geluidsdragersmuseum. Ja, dat zijn dan die grammofoonplaten en wasrollen, Maar Klopt. jij hebt de afspeelapparatuur. En um, dat, uh, dat verzamel jij al hoe lang? Uh, nou, bijna 40 jaar denk ik. Begin jaren 70 ben ik ermee begonnen. Nou, dat, uh, dan bouw je wel een aardige collectie op in die tussentijd. Nou, al die tijd heb ik natuurlijk uh, ja, ook wat een beetje gevolgd. Want jij hebt natuurlijk heel lang geprobeerd om het ergens tentoon te stellen in Zandvoort. Ja. Nou, dat was de Never Ending Story. Dat klopt. Um, ja, ik kan natuurlijk wel alles vertellen. Maar um, kun jij nog even aangeven hoe dat ongeveer ging hier in Zandvoort? Nou, dat is zo'n zo zo 15 jaar geleden begonnen. Uh, er zijn vrij veel. Mensen geweest die bij mij spul hebben geleend voor, voor, voor films en zo. En die zeiden dan altijd: waarom staat dat in vredesnaam op een zolder? Dan moet je, dat moet je andere mensen ook laten zien. Nou, zo is het begonnen. Dus toen heb ik de toenmalige wethouder gevraagd om eens te komen kijken. Nou, die was helemaal, uh, helemaal enthousiast. En daar zou wat gaan gebeuren. En nou, dat gaat dan een aantal colleges verder. En uh, uiteindelijk gebeurt er dan dus, uh, dus nog niks. Nee, nee, nee. Nou, ik ben toen ook destijds betrokken geweest bij die stichting uh, Collectie Atema. We hebben daar toen een, uh, een bedrijfsplan voor gemaakt hè, om het ja. tentoon te stellen in het gemeenschapshuis. Omdat het gemeenschapshuis leeg zou komen en alle participanten die daarin zaten, die zouden naar het Louis Davids gaan. En er zou het toch leeg komen. En dan hadden wij dus bedacht van nou, dan kunnen we daar in ieder geval een aantal jaren tentoonstellen. Want zoals het er naar uitzag, toen al, gaat er voorlopig nog niet wat gebeuren daar. Nou, Nu is het pand tegen de vlakte. Het is een, uh, een lege uh, karpervijver zonder water. En er gebeurt helemaal niks daar. En ja, we hebben natuurlijk wel media-aandacht gekregen voor, de, voor die collectie hier. Want ik heb uh, ja. natuurlijk heel druk uh, allerlei dingen gedaan met, uh, met persberichten en dat soort dingen. Nou, het is op tv Noord-Holland geweest. En tv Noord-Holland is natuurlijk in Noord-Holland. En ook in Hoorn. Nou, in Hoorn, wat ging daar gebeuren? Nou, ik heb op een gegeven moment uh, een belletje van de gemeente horen of ze eens langs mochten komen aangaande het, het museumverhaal. Nou, natuurlijk, we hebben een afspraak gemaakt. En, uh, nou, ze zijn dus geweest, hebben even rondgekeken en binnen een kwartier zeiden ze, van, nou, wij zijn dus klaar. Uh, wanneer kan je komen? Uh, nou, zo lag het eigenlijk niet helemaal, want de gemeente had net een, een uh, enorme aankoop gedaan. Daar willen ze dan de verzameling in huisvesten is dus de oude gevangenis hebben ze gekocht, beter bekend als de Krententuin. En dat is een project van 25 miljoen. Ja. En daar komt dus het museum van de 20 e eeuw. En ik kom daar dus ook bij. En buiten dat, er komt een bioscoop een appartement en appartementen en ook een hotel-restaurant. Hotel-restaurant gedeelte is heel erg leuk. Je slaapt dus, het is een oude gevangenis, dus je slaapt dus echt weer in de cel. Dat hebben ze ontzettend leuk gedaan. En uh, bepaalde gedeelten van het museum zijn inmiddels al open, maar hij hoopt. Uh, rond ja, de, de, de maart, april dus echt 100% open te kunnen daar. Dus op het uh, Oostereiland? Dus op het Oostereiland is uh, ja, dat, ja. ja. Ik heb dat gezien op, uh, op de website oostereiland.nl. Ja, goed is inderdaad. Het is het, ja. En ja, dat is natuurlijk een heel leuk project. Het is natuurlijk wonen, winkels, bioscoop. Ja. Alles uh, cultureel uh, hoogstaand uh, project. Ja, dat klopt. miljoen. Dat is natuurlijk best wel een hoop geld. Ja, gigantisch. Uh, daar mag je ook wel blij mee zijn dat je, je bent geselecteerd eigenlijk. He. Ja. Ja, ze kwamen nu inderdaad naar mij en het, het verbaasde me eigenlijk dat je dus al 14 jaar met de gemeente Zandvoort bezig bent en hier is het dus binnen een kwartier rond. Dat was mijn, mijn uh, totale verbijstering eigenlijk in het hele verhaal. Ja, dat was ook een beetje mijn verbijstering. Shit, gaat het weg. Ja, ja ik wil aan de andere kant het niet zo vreselijk lang daar neerzetten hoor, want uh, ja, Zandvoort blijft <laughs> toch wel een behoorlijke afstand. Ja, ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ook gekeken van waar het dan zou kunnen hè? de tentoonstelling van jouw collectie hier in Zandvoort. Maar dat, ja, dat, dat, dat, met het verdwijnen van het gemeenschapshuis, ja, is, daar, is daar die grote ruimte, die is er dan niet meer. Nee, maar mijn grote verbazing was eigenlijk dat het bestaande museum, het, het Zandvoortmuseum, wat uh, vreselijk veel geld kost elk jaar. Ja. ...dat daar niks mee gedaan werd. En je kan het in ieder geval proberen. Je hebt je, hebt je personeel, je hebt je gebouw, je hebt je verzameling. Dat, daar hoef je helemaal niks extra kosten voor, voor te maken. En dan uh, gebeurt er gewoon niets. Ja, Jelle, even een vraagje. Heb je er ook naar gekeken dat naast jouw uh, collectie... Er ...dan toch nog ruimte zou zijn voor oud-Zandvoort, zal ik maar zeggen. In het Zandvoortsmuseum. Want dat was natuurlijk ook een beetje de vraag, hè. Ja, ik denk meer dat de vraag het hele exploitatieverhaal is. Eh, komen, komen mensen kijken. en ja. Natuurlijk moet er, als, als ik bij mijn, mijn schoonmoeder zie, die woont dan in, in, in Hoofddorp. Daar hebben ze in, het, uh, in de bejaardenvoorziening daar een, een enorme hal. En daar staan dus echt alle oude zaken die met Hoofddorp en met de Halen meer te maken hebben. Ja. Ik, ik, ik weet niet of, of de spullen van Oud Zandvoort, hoe ontzettend leuk ook, of dat echt daadwerkelijk betalende bezoekers trekt. Nee, is, maar ik begrijp uit je antwoord, uh, jullie zouden museumvullend zijn. Met jouw dat productie. zou kunnen, het hangt helemaal net vanaf hoeveel je erin zet. Maar het zou, het zou kunnen, ja, inderdaad. Ja, Oké, okay. ja. nou dan is dat duidelijk. Ja, ja want we hadden toen we hele tentoonstellingen hadden we bedacht, hè, van, uh, van magneetdraad tot en met uh, iPod en zo. Ja, <laughs> ja de over lantaarn tot beamer. <laughs> dus van alles inderdaad wat door de vuur gepasseerd, ja. Ja. Ja, ja. ja, het is dus niet, uh, niet Zandvoort uh, geworden, maar het is dus niet definitief dat je daar definitief naar vertrek met je collectie, je doet het voor een aantal jaren. Ja, ja, ja, ja dat wil ik zelf ook, want uh, ja, ik verzamel voor, voor mezelf en uh, ja, ik wil het toch een beetje dicht bij huis hebben eigenlijk Ja, ja dat kan ik me wel goed voorstellen en um, die collectie die is zo unieke, wat jij allemaal verzameld hebt um, kun je nog even aangeven, wie zijn er allemaal ooit wezen filmen bij jou? Nou, dat wordt een heel lang, lang programma hoor. Van de B uh, BRT, de Italiaanse RAI. Uh, nou, Er is een, een, de laatste Gramma Dat is een item wat de, wat de TROS gemaakt heeft. Uh, nou ja, noem maar op. En Ontzettend veel mensen die uh, Paul Verhoeven bijvoorbeeld heeft uh, Spullen bij mij weggehaald voor, uh, voor de film Zwartboek nog onder andere Dan zie je Caries van Houten met mijn van Nou dat zijn hele leuke, uh, leuke dingen natuurlijk oh, die, en, uh, Was die van jou? Die, die rode was van mij hey, wat leuk. <laughs> ja. Ja. Nou ik, uh, ik Maar we de... moeten nou horen Dus begrijp ik ja, nou, we, we horen dan nog binnenkort exact wanneer het open gaat, ja. maar het is zo dat het uh, daar een aantal jaren naartoe gaat. Ja. ja. En daarna is er weer hoop. Ik denk dat dit, nou, ik wil het zelf niet langer, in eerste instantie er een jaar of drie is, maar eens kijken hoe dat gaat en dan... Uh... En mogelijk dat er in Zandvoort dan toch weer ineens een opening komt. Ja, nou ja, ik weet, nou, de, het curieus is, de Zandvoortse politiek heeft uh, daar ook nogal wat mee gedaan, want... Uh, men heeft het onder andere beschreven in allerlei verkiezingsprogramma's, CDA, onder andere VVD ook, uh, dat er met die collectie wat moet gebeuren. En, en ik heb tot op heden ook nog niemand gezien daarvan, dus misschien dat het ja. toch een keer uh, wakker wordt, want er is in heel Nederland nergens zo'n museum te vinden. Nee, dat is, dat is het mooie ervan. Ja, ja, ja misschien toch, ja, dromen zijn bedrog of zo. Ja. We zitten een beetje krap in de tijd. Ja, we gaan oh. er even een eind aan maken. In ieder geval, uh, Jelle, uh, interessant te horen hoe de stand van zaken is. In ieder geval, dank mm. voor je komst om het even toe te lichten. En ik ga zeker kijken in Hoorn als het uh, straks open is. En uh, ik uh, blijf altijd hopen dat het nog ergens in Zandvoort een keer te gesteld gaat worden. Ik ergens ook, moet je zeggen. En wij gaan luisteren naar een stukje muziek wat uh, beslist op die uh, dragers ooit een keer gedraaid is. Route 66. Ever plan to move west. Travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. When it's wife from Chicago. Soon, home, come as easy as my cheap, pretty you see Amarillo, get off to New Mexico, flex to Arizona, don't forget to know that, each man passed on seven, I didn't want you, get hip to this timeless trip, when you made that California trip. Ja, Route 66, maar Don, wat jij niet weet is dat uh, dit nummer is, uh, is afkomstig uit een tijd dat er dus draadjes zaten aan de spelers. Maar Jelle die verzamelt apparaten toen er nog geen draadje aan zat, maar veren. Dat is een opwindapparaten. Nou, had je, dit muziek had je echt nog niet, want het waren alleen maar 78 toerenplaten en uh, wasrollen. Ja, Oké, okay. dus Jelle uh, spaart geen iPods en zo. Nee, nee, nee, okay. zeker niet. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor de correctie. Ja. Ondertussen is aangeschoven Andor Sandbergen, wethouder. Goedemorgen. Die... Goedemorgen Andor, welkom. En uh, die gaat wat zeggen over het ecoduct. <laughs> nou heb ik begrepen dat jouw collega mevrouw Geurenson uh, ruimtelijke ordening doet. Klopt. En uh, waarom doe jij het ecoduct? Omdat het uh, met natuur te maken heeft. En oh. uh, uh, dat heeft ook een klein beetje te maken, af en moet je in het college een keuze maken van uh, wie pakt het portefeuille. Ja. En uh, je zou het inderdaad met z'n tweeën kunnen nemen, maar we hebben afgesproken dat ik uh, de natuurbrug uh, zou pakken. Voor dat zijn de projecten eigenlijk die je dan neemt? Op. Ja, het project is een beetje, uh, een beetje zwaar, maar ik zit in de stuurgroep uh, van de, de, de natuurbrug. Ja. Dus dat, dat is de reden waarom het ook uh, handig is dat ik uh, het hele dossier uh, onder moeder heb. De natuurbrug of ecoduct of reekroduct, hoe het ook mag heten. Waar komt het precies aan door? Hij komt uh, in de bocht waar uh, nu de manege staat. Ja. Uh, in 2003 uh, was er uh, de mogelijkheid om uh, de manege te kopen. En uh, destijds uh, de wethouder Demmers heeft toen de, natuur, uh, de provincie uh, uh, ingelicht. van ja Dit is de enige kans om uh, twee natuurgebieden aan elkaar te knopen. En uh, de provincie heeft toen destijds de manege gekocht. Ja, zodat de weg vrij is om, uh, ja, om een natuurbrug die grond, te maken. Om daar ja. dat te leggen. Ja. Ja. Uh, die, dan komt het liggen, aan de ene kant hebben we een heel hoge berg. Ja. Als je vanuit Zandvoort komt aan de rechterkant in de bocht. Dus daar ligt al een uh, behoorlijk wat. Ja. Nou, dan gaat het naar links toe. Ja. Uh, gaat het ook over het, de oude trambaan, ja. over het fietspad? Komen dus eigenlijk komen er twee uh, bruggen komen er. Ja, nou ja, zal het, wordt dat één geheel? Het wordt wel één geheel. Het van wordt van. één heuvelrug, ja. ja. Het wordt wel uh, geprobeerd om uh, zo natuurlijk mogelijk uh, uh, vorm te geven in, uh, in het landschap. Ja, ja. Uh, nou, daar komt natuurlijk een, een, uh, een mogelijkheid voor uh, allerlei... Ja. Ja. Nou, wat omstreden het fietspad. Je ja. hebt gezegd in de, vergadering van de vorige keer, de informatievergadering... Het goedkeuren of geen bezwaar hebben van de Zandvoortse Raad wil nog niet zeggen dat we het eens zijn over de loop van het fietspad. Klopt. Het zijn twee aparte projecten ook al zijn ze aan elkaar gelieerd. Um, voor de subsidie van de provincie en van de, uh, de Europese subsidie is er voorwaarde dat er een fietspad, over, uh, uh, dat er een fietspad wordt aangelegd. Uh, een recreatief fietspad. Um, dat is wel, daardoor zijn ze wel aan elkaar gelinkt. Alleen... Uh, bij het aanleggen van de natuurbrug betekent niet dat ja. de tracé tussen uh, ja. zeg maar de oase tot aan de natuurbrug vast ligt. Ja, ja. Dat zijn uh, twee aparte projecten. Alle tweede projecten worden ook uh, getrokken door de provincie. Ook door twee aparte projectleiders binnen de provincie. Ja. En uh, aangaande het tracé uh, do, uh, ja, van de oase naar de, de natuurbrug. Daar is nu onderzoek naar. Ja, ja. Van uh, Wat is uh, de, uh, de, meest, uh, de, de meest praktische route? Hebben wij daar invloed op als Zandvoort? Absoluut. Ja, daar wijzen over onze grond. Hè. Deels over ons grond, ook deels over het grondgebied van uh, Bloemendaal. Ja. Dus uh, in de stuurgroep over het fietspad zit uh, naast uh, mijzelf ook uh, mijn collega uit Bloemendaal. Maar ook uh, mijn collega uit Heemstede en mijn collega uit Harlemmeer, Vanwege het feit dat het, het, het plan is om een recreatief fietspad aan te leggen van de Harlemmeer naar Zandvoort. En... Als je dan van uh, de natuurbrug afkomt, dan kom je eigenlijk terecht bij de oude trambaan, dat fietspad. Is dat ook het vervolg naar toe van dat fietspad? Uh, in principe wel, ja. ja. ja. Well, de, omdat er ook sprake van was om door te steken door de waterleidingduinen richting Kors verloren... Of... Nee, kijk, wat dat betreft, als je de, het fietspad daar afkomt uh, aan de noordkant... ...kun je twee richtingen op linksaf uh, richting Zandvoort en uh, rechtdoor naar, uh, naar Kraantje Lek, ik maar. Dus uh, er is geen sprake van doortrekken door de waterleidingduin, nee. het stukje waterleidingduin? Ik bedoel, in de noordkant is het Nationaal Park, hè? Ja ja ja ja, ja. ja, ja, ja. ja, dat is een heel ander... Dat is een, dat is een heel ander gebied. Dat is ook het, het meest lastige van de natuurbrug vanwege het feit dat er zoveel partners bij zitten... Uh, Nationaal Park zuid zit ja. erin, uh, Amsterdamse Waterlijnduinen wordt vertegenwoordigd door Waternet. Natuurmonumenten is erbij betrokken, ja. vanwege het feit dat Koningsveld, uh, daar, daar raakt de natuurbrug. Dus wat dat betekent ook dat natuurmonumenten ja. ja. daarbij uh, vertegenwoordigd zit, de provincie zit erbij en uh, de gemeente Zandvoort. Ja. Uh, nou zijn er een paar aspecten aan, maar de, daarvoor hebben we niet de tijd. Uh, het faunabeheer van uh, natuurparken is wat anders dan dat van de waterleidingduinen, ja. of water waternet, of de Amsterdamse raad, hoe je het maar noemen wil. Uh, daar wordt ook nog over gesproken om dat op elkaar af te gaan stemmen. Ja, daar is uh, op dit ogenblik gedeputeerde bond uh, uh, in gesprek met Amsterdam om, uh, om daar uh, aansluiting op te vinden. Ah, okay. De financiële kant van het geheel, je hebt er al wat op de informatieavond over verteld... Wat voor kosten, afgezien van ambtelijke inspanning, dat begrijpen we bij ja. ruimtelijke ordening en dergelijke planning, uh, maar het onderhoud straks? Even duidelijk. Even duidelijk. Wat... Even duidelijk. Uh, nou ja, in principe heeft de raad tegen de, het college destijds gezegd, het mag uh, de gemeente Zandvoort geen geld kosten. Met die opdrachten is ook uh, het college aan de slag gegaan. Uh, voor het aanleggen van de brug uh, uh, ja, kost het ons geen, uh, geen geld. Nee. Uh, de tijd die wij uh, besteden dat uh, hebben wij t, uh, uh, ja uh, die kosten, die kosten heb ik gedekt met, met leesjes ja. met ja. Uh, uh, het aanvragen van de bouwwerk uh, het onderhoud uh, de, het, uh, het, ja, het uh, kunstwerk zoals dat mooi heet in de... Uh, ...in CT-lands... Uh, ...dat uh, uh, wordt uh, gedragen door, uh, door de, de vier, vier partners... ...niet door de gemeente Zandvoort... ...maar wel het fietspad eroverheen... Want, ...en natuurlijk ook de weg eronder... ...want eigenlijk is zo infrastructurele dingen... ...dus het fietspad... En de weg daaronder, ja. dat is altijd al van de gemeente. Dat is niet, nieuws. Dat is niet, niet nieuws. Nee, nee. Oh, Oké, okay. nou dan is het duidelijk waar de kosten... Uh, en het heeft in. ook een beetje te maken dat uh, wij geen expertise hebben met kunstwerken in het, uh, in het dorp of nee. met bruggen. Nee, nee. nee dat, dat is waar. Vroeger hadden wij de brugstraat, maar uh, daar nou, was vroeger ja. een brug. Nou, we hebben er ooit één gehad in de van de Nenepweg boven, ja. en bij het vuillaat. Ook erop. daar, ja. Maar daar. tegenwoordig hebben wij geen, uh, geen bruggen meer. Okay. Dus die expertise hebben wij ook niet in huis. Ja. Ja, een vraag en overigens had ik daar een antwoord op het, die mij bekroop was van, nou ja, dat gaat zo'n 10 miljoen kosten en dat is nog niet het einde, want het moet doorgetrokken worden, uiteindelijk naar ten noorden van de zeeweg. Ja. Uh, al die kosten, terwijl we aan de andere kant schoolzwemmen moeten ja. af. Uh, maar ik heb begrepen dat het bedoeling is bij de verkoop van een elektriciteitscentrale, dat de provincie dat geld wat ze daarvoor kregen, alleen aan natuurkundigen of de natuur besteden. Dus dat geld is niet vrij. Anders zou ik zeggen tegen de provincie. Mo, kun je niet het even ophouden. En de, de gemeente wat meer geld toebedelen om sociale ja. projecten te doen. Ja, maar laat ik zo zeggen. De, de provincie draagt 3 miljoen euro bij, bij uh, het ecoduct. Ja. Of het uh, recoduct zoals uh, eerder is gememoreerd. Ja. Uh, de natuurbrug over het spoor die gaat, uh, gaat er komen. ProRail is er nu mee aan de slag. Dat wordt ook helemaal gedekt door ProRail zelf. Ja. ProRail heeft daar een apart potje voor. En uh, ja, de, de, de, de brug over, het, over de spoorlijn Zandvoort-Haarlem, die uh, staat in 2012-2013 op de planning om daar uh, handen en voeten aan te geven. En het uh, ultieme kunstwerk komt over de Zeeweg, maar ja, dan hebben wij uh, geen beeld meer voor Zandvoort. Dat gaat ja. totaal over Bloemendaalse grondgebied. Ja. Ja. En het gaat ook over een provinciale weg, dus uh, daar moet de provincie uh, ja. naar, naar, naar kijken. Nou ja, daar zitten nog allerlei aspecten aan, want dan gaan we weer praten over hekken. En dan praten we over ja. enorme gebieden die afgepaald moeten worden. Maar daar wil ik graag een volgende keer over praten. Dat mag, ja. Okay. Andor, heel erg bedankt voor jullie komst. Mag ik nog wel één ja, ding zeggen? Uh, op 19 december, want uh, de, de gemeente, uh, de provincie en uh, de Rijksoverheid hebben een uh, voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dus dat betekent dat de procedure nu wordt opgestart. Uh, mensen kunnen nu de komende zes weken zienswijze indienen. En uh, er is een informatieavond op 19 december tussen 7 en 9 uur in de blauwe tram. Dus in het louis carré In het louis oké. Okay. Heel erg bedankt voor de komst. En we zien elkaar nog een keer over dit onderwerp. Prima. voor we wat verder zijn. Ja. Oké. Okay. En wij gaan naar 10CC. Dreadlock Holiday.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 Tot zover tanks hier met het Holiday. Dat ging over een toerist op Jamaica die enigszins beroofd werd van wat sieraden. Nou, zover, zo erg is het nog niet in Zandvoort. Maar uh, we gaan praten met uh, meneer Schuurmans, wijkagent in Zandvoort, over inbraakpreventie. Nou, voor de luisteraars, uh, meneer is niet familie van Daan Schuurmans, dat hebben we net gevraagd. <laughs> um, welkom uh, meneer uh, Schuurmans, mag ik dolf zeggen? Dolf. Ja, Of Schuurman trouwens. Dolf Schuurman, oh er ja. staat Schuurmans hier, ja, oké okay, vandaar. Um, u bent wijkagent in Zandvoort, Ja, ik woon mijn hele leven lang in Zandvoort, maar ik ken hem niet. <laughs> nee. Waar bent u wijkagent? In Zandvoort Noord. Dus, dus uh, heel Zandvoort uh, ten noorden van het spoor. Mijn collega van Theo van uh... Achten. Ja, Theo Ach. van Achten, en, ja. uh, Theo Achten die is uh, zomaar, uh, door mij vervangen sinds 1 januari. En Theo die heeft nu uh, mijn vorige wijk uh, waar ik wijkagent was in Bennebroek. Oh, oké, okay. Theo... een stuivertje gewisseld. Theo die... Als wij u willen spreken, kan dat? Jazeker. Wanneer? Ja. Um, sowieso kan u mij altijd bereiken als u 0900 8844 belt en dan vraagt van ik wil de wijkagent Dolf Schuurman van Zandvoort Noord spreken. En ik heb ook een spreekuur. Dat is in het pluspunt in Zandvoort Noord. Een pluspunt zit aan de Vlemingstraat 55 En dat is elke dinsdag. Maar dat is even rekening houden met de Evenweken. Is het een avond- of sorry, een middagspreekuur van 3 uh, tot half 5. en de oneven week is het een avondspreekuur van 7 tot half 9. Ja, ja. als we naar Pluspunt gaan dan, dan kunnen we dat nog een keer uh... ja, bij Pluspunt hangt er een, uh, zeg maar, een, een bord ja. met uh, informatie dat is gewoon een inloopspreekuur, iedereen kan daar gewoon iedereen komen. kan daar langskomen, maakt niet uit of er is, zeg maar, een politiezaak, je mag ook gewoon een praatje komen maken in, de, in het voorgesprek net uh, had u een aantal onderwerpen die u kwijt wilde. Zullen we even beginnen met het, uh, het onderwerp waar, uh, waarvoor u onder andere gekomen bent. Inbraakpreventie rond de feestdagen. Ja. Uh, u wilde daar wat over zeggen. Ja. Wij zien dus uh, aan, de, aan de cijfers uh, uit de politierapporten dat dus altijd uh, in de nou, maanden uh, november, december, januari een piek woninginbraken. En uh, dat komt natuurlijk omdat het wat vroeger donker wordt. Nou, je kan uh, sowieso uh, maatregelen nemen doordat je goed hang- sluitwerk aan je woning hebt. Maar ook uh, dat je rekening houdt dat dus, uh, in de, op de donkere dagen dat, uh, dat makkelijk te zien is wanneer mensen niet thuis zijn als het licht niet brandt. Dus uh, heel makkelijk uh, zijn tijdschakelaars uh, plaatsen. dat het dus altijd licht brandt. Wat we dus tegenwoordig ook veel hebben, sociaal media Ga... Niet uh, op Facebook of wat dan ook uh, zetten van ik mag lekker met mijn vakantie met de wintersport. Of uh, uitgebreid foto's plaatsen, dat iedereen weet dat je op wintersport ja. bent. Lekker twitteren vanaf een ja. <laughs> ja, nee, doe dat niet en hou er rekening mee dat uh, mensen meekijken en, uh, en uh, het geboefte in de wijk kijkt of je thuis bent of niet. Ja. Een beetje uh, zeg maar, boerenverstand gebruiken van wat moet ik doen als ik op vakantie ga. Het is, het is heel simpel. Ja. En vooral je voordeur in het nachtslot draaien. Precies. En, en wat ook heel belangrijk is, licht je buren in. Oh ja. ja. ja. Sociale controle van Sociale de Sociale controle is heel, heel belangrijk. belangrijk. En als, als je ook maar iets verdacht ziet, zeg je van nou, die vent die hoort hier niet. Van rare figuren, vreemde ja. lui. Uh, dat, wat ze aan het doen zijn, dat klopt niet. Bel meteen met de politie. Ja, en dan lopen er hele rare lui rond. Ja, maar goed. Uh, ik uh, zeg net al gewoon een beetje boerenverstand, ja. dat je denkt van nou, hier is wat aan de hand, ja. bel de politie ja, ja ook wat ik wel eens uh, gehoord heb voor, uh, voor, voor preventie hè, van als je dan een, uh, een leeg kratje bier hebt, ja. dan zit hem dan niet openlijk uh, in het zicht in je achtertuin want dat is met name met deze tijd uh, dat, dat al die kinderen dus vuurwerk nodig hebben en uh, willen kopen natuurlijk mm -hmm. ja, wel erg handig om al die kratjes te jatten en dan in te leveren voor statiegeld Precies, nou dat soort En ja, als ze dan toch wel in je tuin staan en de deur staat open, dan zijn ze ook binnen. Precies, de, ja. sluit ook de poortdeur uh, van de tuin af en dat soort dingen. Ja, het zijn allemaal van hele kleine dingetjes, maar je moet er wel even aan denken. Ja, Kom we meteen op een, uh, op een onderwerp wat we nog met, uh, meer in de in maand december uh, stevig aanpakken: dat is vuurwerkoverlast. Ja, dat was ook ja, een ik, er, uh, ik reed vorige week op mijn, uh, op mijn scootertje, kwam ik laat van een uitzending ja. terug, zo 11 uur over het fietspad langs de begraafplaats, maar daar lag wel iets te branden ja. en in de verte zag je een aantal jongens uh... Rommelen. Dat gebeurt dus. Hè? Ja, nou, Van uh, houd, bommen en dergelijke. Ja, Hou er rekening mee dat uh, de politie uh, extra surveillance draait en extra controles doet. Uh, bel gewoon, uh, want er zijn extra mensen in dienst uh, en die uh, gaan daar dan meteen op af. En uh, voor de jongelui uh, die dat uh, dan doen, uh, kunnen rekenen op uh, pittige straffen. We hebben dus een heel project, een haltproject. Uh, dat is uh, zeg maar uh, uh, vuurwerk uh, vuurwerk afsteken buiten de tijden, dan uh, dan krijgen ze een alternatieve straf via HALT. Wat ik misschien ook nog even wil zeggen. dat uh, Ik probeer dat altijd elk jaar uh, of in de krant of uh, inderdaad via de radio. Als je nou met oud en nieuw vuurwerk hebt afgestoken. En er ligt zo'n gigantische uh, rotzooi voor de durf. Uh, en ik kan me voorstellen, ruim het meteen op. Of als het nog een beetje smeult, doe het in ieder geval minimaal de volgende ochtend. Want het geeft een gigantische troep. En vooral als het gaat regenen. Als het gaat regenen of als sneeuw valt, dat geeft zo'n uh, uh, rode pap en een uh, troep op de weg wat, uh, wat je meestal nog dagen ziet liggen. Dus ik zou zeggen, laat uh, de jongens het opruimen als je het hebt uh, afgestoken. En, uh, of uh, pak even een bezem en uh, haal het weg. Ja, vuurpotje erbij, alles erin. <laughs> nee, maar het is zo makkelijk. Even een bezem en even weghalen. Ik zie nog een reetje punten die u kwijt wilt. Ja, dat ja waar we ook heel druk mee zijn. En dat is, uh, dat kan je natuurlijk op je klomp aanvoelen in de maand december. Alcoholcontroles. Dus ja. uh, bij deze, je bent natuurlijk nu uh, van tevoren al gewaarschuwd. En je kan het ook op je klomp aanvoelen dat in de maand december uh, met ja. de feestdagen zijn veel alcoholcontroles. Dus neem een taxi of uh, rij mee met een bob. Mag ik nou op de fiets dronken zijn eigenlijk? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, je nee. bent deelnemer aan het verkeer. Dus. Ja, het is, uh, je mag geen voertuig besturen en een fiets is een voertuig. Oh, okay. Maar het is natuurlijk zo dat uh, de prioriteit ligt bij het gemotoriseerd uh, voertuig. Als ja. daar wat gebeurd is, dan maar vaak. Daar ligt eens. de prioriteit van de controle. Ja, dat is het meteen fataal en zo'n voertuig is meteen zo'n uh, moordwapen. Daar komt het dan wel op neer. Uh, ja. een ongeleid projectiel met ja. alcohol op. Ja. Goed. En uh, ik heb hier nog een regeltje staan: uh, Donkere dagen offensief. En dat is dus uh, een project van de afgelopen jaren. Uh, dat we zien ook in de maand december uh, een stijging van uh, overval en berovingen. En uh, we zijn uh, met uh, meerdere mensen in de donkere periodes: morgens vroeg bij het openen van de winkels, en 's avonds met sluiten. Zijn we duidelijk aanwezig bij pinautomaten, bij banken, bij winkels, bij buchinestations. Ik ga verder alles niet noemen. Maar bedenk waar dus veel berovingen en overvallen zijn. En daar zien we wel al resultaten van. Mensen sowieso, de winkeliers vinden het erg prettig. Dat ze dus rond die tijd politie zien. En we zien het ook aan de cijfers, niet alleen hier in de buurt, maar ook landelijk. Dat het. Dat de cijfers naar beneden gaan en dat er minder beroving en overvallen zijn. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want ja, niet zo vervelend als je net gepind hebt en je bent het nu te laten weer kwijt. Je mag het inleveren. Ja. Ja. Dolf, gezien de tijd nog, nog iets wat je van het hart wil? Het allerlaatste nabrande ja. is afgelopen dagen heb het flink gestormd op ja. het strand. En uh, ik heb met, uh, ook met de uh, reddingsbrigade gesproken. En ze snappen het niet. Ze kunnen er niet bij. Dat er dan nog met die zware storm. Uh, zeg maar uh, mensen gaan kitesurfen. Ja. Ja. Dat is gewoon echt, echt gevaarlijk en onverstandig. Uh, we wien, hebben dus uh, wien, twee wien weken, geleden, weken geleden. We hebben twee weken geleden een kitesurfer gehad. Die werd gepakt door de wind. En nou, die werd uh, zeg maar, over de duin heen gewaaid. De boulevard ook En die kwakte uh, zeg maar, uh, met een behoorlijke smak. Op de boulevard. En er moet ambulance, een helikopter bij. Open botbreuken. Die jongens, 20-jarige jongen uit Kudelstaat, is zwaar gewond geraakt. En uh, nee, het is met, met storm, zoals de afgelopen dagen, is het zeer onverstandig. Ja. Maar nou is het toch zo dat, uh, dat in de APV iets staat over dat je op bepaalde momenten niet op de zee mag? Maar dat, dat geldt dan toch ook voor kitesurfers? Uh, daar gaan we meer in, uh, nou niet met kitesurfers, maar, maar gaan meer dat je dus mensen in gevaar brengt, ja. dus andere mensen in gevaar brengt in die uh, zeg maar, uh, artikelen ga je meer uh, zitten ja, ja ik, het is goed. onbegrijpelijk ja, ja. goed Dolf, dat was het wat je ja, kwijt wilt heel erg bedankt voor je komst als mensen jou willen spreken over deze onderwerpen of andere zaken in hun buurt kunnen ze bij pluspunten terecht daar kunnen ze kijken op welk moment je aanwezig bent je ja. ja. kan gewoon binnenlopen ja. heel laagdrempelig en precies. kom eens praten met je over wat een dwars ziet precies, goed gezegd ja. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Dit was het eerste uur, kort. Het eerste uur, het zit er alweer op. Ja. Hebben we nog wat tijd voor muziek? Of? We hebben nog tijd voor een muziekje. Nee. En uh, dat is dan uh, Train met Drops of Jupiter.